10 Katrien Straatman met het NOS-journaal. De vrijgelaten heeft recht op een schadevergoeding. Dat oordeelt een speciale VN-commissie. Gisteren werd al bekend dat de onderzoekers concludeerden... dat Assange onterecht vastzit in de ambassade van Ecuador in Londen. Hij vluchtte daar ruim drie jaar geleden naartoe... om uitlevering aan Zweden te voorkomen. Dat land wil de klokkenluider ondervragen... over beschuldigingen van aanranding en verkrachting. Maar Assange is bang dat Zweden hem zal uitleveren aan de VS.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 In Zimbabwe is vanwege de droogte de noodtoestand uitgeroepen. Er dreigt een hongersnood op grote delen van het platteland. Veel waterputten zijn drooggevallen en duizenden stuks vee omgekomen. Volgens de Zimbabwaanse regering heeft ruim een kwart van de bevolking voedselhulp nodig. Door de noodtoestand is het voor internationale organisaties makkelijker om hulp te bieden. Volgens de VN kunnen in heel Zuidelijk Afrika 14 miljoen mensen te maken krijgen met hongersnood door de droogte.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 Het weer het is bewolkt vanochtend en nu en dan valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het droog en is het een graad of 10. Morgen blijft het droog en het wordt ook dan een graad of 10. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen Schiphol en het knopend de Nieuwe Meer... ...vijf kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. ZFM. En ZFM. Zf Zf Ik zeg het nog maar even, we praten met uh, Henry Ruger. En die presenteert Watertoren Sport. Een speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Zf Vandaag? Vandaag een bijzondere gast, Martijn Prinsen, de man achter voetbalinhaarlem.nl. We gaan natuurlijk een heerlijke twee uur praten over het voetbal, voornamelijk over de vierde klasse. En we draaien natuurlijk de muziek van Martijn Prinsen. Hier is het eerste nummer, Kane Pierlett. Uitgekozen door de gast van vandaag, Martijn Prinsen. En dat was een nummer van Kane, Fearless. We hebben een gek vrijdag uitgekozen, Martijn. Want zondag is er helemaal niks. Nee, Dat klopt, ja. Heel weinig uh, dit weekend. Alle ploegen bij. Ja. Laten we eens even kijken naar natuurlijk die meest belangrijke klasse uh, in Haarlem. Die vierde klasse. Ja. Het is ongelooflijk spannend. Het is heel spannend. Jij bent vaste schotenman, Dus jij hoopt natuurlijk dat schotenkampioen wordt. Ik heb gezegd, en ik denk dat Allianz kampioen wordt. Mm -hmm. Maar voorlopig staat HBC nog steeds bovenaan. Ja, um, ik denk dat het grote voordeel van HBC is dat ze... Um, het is niet de jongste groep. Um, ze hebben daarnaast hebben ze een spits die er gewoon 25 in schiet. En dat is wel het verschil met de andere clubs op dit moment. Ja. Je was zonder bij Allianz. Mm -hmm. Wat vind je daarvan? Um, ik vind het een, een hele dynamische groep. Um, klein, um, snel. En op het um, eerste half uur na, waar, waar ik, ik dacht van, nou, dat gaat nog best lastig worden. Um, ze hebben ook geduld. Um, het is mij in ieder geval heel erg meegevallen. Ik had, uh, ik had een, een, een, een minder voetballende groep verwacht. Ja, goed. In, ja, of Allianz het tegen te halen. Um, ik denk dat over twee weken uh, de wedstrijd tegen Schoten, dat ja, belangrijk is. Dat is een heel belangrijk. Ja. Als daar gelijk gespeeld wordt, is HB, HB, HBC weg. Ja, dan staan, die, uh, dan staan die volgens mij zeven punten los. Ja. Dan is het heel lastig voor de rest ja. om dat nog in te halen. Ja. Je was onder de indruk van Allianz, zei je. Ja. Um, ik denk dat het gemiddelde leeftijd um, 20, 21, ja, zoiets was. Ja. Um, en vooral het, het, het um, voetbal um, is totaal... Er, er was in ieder geval zondag... en ik weet ook wel... DSK is niet de meest sterke ploeg uit 4D. Um, maar het was wel een, um, er, er was geen hele zwakke plek. Iedereen die, um, um, was duidelijk uh, in hetgeen wat er, wat er gebracht moest worden. Uh, HBC, uh, of HBC, um, DSK was wel een, een, um, vooral de eerste half uur fysiek heel sterk. En daar hadden ze wel moeite mee. Uh, Allianz is niet de meest fysieke ploeg. Maar ze hebben geduld, hè? Ze hebben geduld, mm -hmm. ja. En um, voetballend kwamen ze er uiteindelijk prima onderuit... Ja, in de tweede helft uh, was, was alleen maar Allianz uh, uh, aan het voetballen. Deze kwam er kwam totaal niet meer aan te pas Ik denk dat uh, als het lukt hè, voor Allianz... Mm -hmm. kan ook nog via een periode natuurlijk... dat uh, het Haarlemse voetbal erop vooruit gaat. Want de jeugd die eraan komt bij Allianz is enorm sterk. Ja. ja. Uh, een voorbeeld, zondag speelde de, de A-junioren... die speelde de, in de eerste klasse... die speelden tegen een hoofdklasse uit Geest. Die wonnen even met 7-0. Ja. Dat geeft wel iets aan Absoluut. natuurlijk. Absoluut. Ja. Um, ik weet van, um, uh, nou onder andere dan wel weer Schoten... die hebben op dit moment twee Heinioren-elftallen. Dat, na, Allianz, uh, die is natuurlijk qua, qua jeugd ook op een, op een goed niveau. Ik denk wel dat dat voor uh, het Haarlandse voetbal op dit moment belangrijk is. Ja. Um, dus er, er zijn een aantal jaren geweest waar er heel weinig Heinioren-elftallen waren. En het is goed dat daar nu wel weer een, een, een wat bredere groep staat... Ja. Waardoor uiteindelijk ook het niveau natuurlijk weer omhoog gaat. Ja, HFC heeft er zes. En er komen er twee bij. Daarna mm -hmm. ja, gaan achter achteraan je nieuw. Ja. Ik denk wel dat, dat um, HFC um, is. Wat een heleboel dingen betreft. Niet um, een, een, een graadmeter voor andere clubs. Omdat HFC natuurlijk. Um, sowieso het eerste helft. was, is natuurlijk topklasse. Maar uh, nou, daar gaan we het straks nog over hebben. Ja, absoluut. Um, maar ik denk dat, dat um, HFC een, een club is waar het allemaal wat groter is... en wat professioneler staat. Niet, niks ten nadele van de andere verenigingen. Maar dat zijn toch meer de... de, de, de ja, hoe noemen we dat zo mooi? Uh, de wat meer familiaire clubs. Nou, dat is HFC ook, hoor. Ja. En zo professioneel is het niet, hoor. Oké, okay, okay. ik, ik ben bij twee clubs. Mm -hmm. Allianz is bijvoorbeeld op bepaalde vlakken... veel professioneler dan HFC. Oké. Okay. We gaan even naar jouw muziek luisteren. Dat is goed. Ik heb alweer een aantal dingen gezegd... waar jij over moet denken, <laughs> Uh, onze technicus van vandaag, want uh, nog Charles, nog Ruud konden. Jonas Parson, wat hebben we? Wij hebben nu Buckshot uh, Le Vogue met An Another Day. Another day I'm Staring out of my window I'm Thinking about tomorrow Wish it things No need to rush. I ain't gonna worry. Any moment my sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell my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 Chasing. It doesn't kill you, it makes you stronger. I must have the heart of a lion sifting through love's pain. Sometimes I tell. To another day A day I've been without you I can't stand living without you Just another day Buckshot, Le Fonk, tweede plaats Gekozen door onze gast van vandaag in de sport Martijn Prinsen. Martijn, laten we even over jou beginnen. Je bent 33 jaar, je hebt twee dochters van 3 en 6 en je hebt een sportcv voor jezelf dat niet zo lang is. Nee, dat klopt. Dat heeft wel allemaal te maken met, uh, met schoten. Ja. Vertel. Um, ik was, um, ik denk, een jaar of um, zeven. En um, ja, dan ga je een beetje dan ga je naar school... en dan kijken wat erbij in de klas komt. Mm -hmm. En een van die jongetjes uh, die voetbald al bij, uh, bij schoten... En uiteindelijk is de hele klas daar, daar beland. En hebben we van de, de F2 tot de, tot de A1 hebben we bij elkaar gevoetbald. Hebben jullie elkaar er naartoe gehaald? Gegaan? Ja. Dat oh, was leuk. En is dat lang doorgegaan? Um, eigenlijk wel. <coughs> uh, een van de jongens die bij ons in het elftal zaten dat was Maarten Stekelenburg. Ja, dat wil je graag vertellen, natuurlijk. <laughs> die, um, ja goed, die werd in de senioren werd die weggeplukt. En um, eigenlijk is de rest zo goed als bij elkaar gebleven, ja. Over Stecklenburg gesproken. Raar dat hij niet in de gal staat. Ja, al is die Ben Forster... Die dat is een goede keeper. Ja, ja. ja, Maar ja, vind het jammer. Ja, ik absoluut. Het, met Die potentie die zit op de bank. Dat is belachelijk eigenlijk. Ja, eigenlijk is het natuurlijk de laatste drie of vier jaar al niet meer. Ja. Um, wat hij wat denk ik zelf ook van verwacht had. En zelfs FC en Bosch... zou wel een goede keeper kunnen gebruiken. Ja, dat hebben we gezien. Ja. Erg, die Heemskerk. Daar komen we straks nog over te praten. Maar de geruchten gaan... De wedstrijd verkocht is. Drie goals mm -hmm. in drie minuten, vier minuten. Wat was het? Ja, maar doe je dat wel aan het publiek? Ja, je zat er twee keer echt naast. Dat hè? is waar. Dus, nou, goed. Nou ja, we gaan er straks nog even over praten. Dat is goed. Jij hebt uh, daarna bij Kennemerland gevoetbald. Ja. Waarom, waarom ben je overgestapt? Uh, mijn um, toenmalige zwager die voetbalde ke bij, uh, bij Kennemerland. Uh -huh. uh, het was op zaterdag. Um, ja, Ook wat dat betreft uh, iets, iets anders. En um, het plezier, we schoten dat, uh, dat, uh, dat verdween met, uh, met de trainer van toen. Um, we hadden we, uh, in ieder geval de groep, ging toen met z'n allen door naar, naar de selectie. En er was eigenlijk totaal geen, geen, geen klik tussen hem en een aantal jongens. En ja, echt met pijn in mijn hart heb ik toen gezegd, uh, ik ga naar Kermland toe. Was nou, je vader niet blij nee, mee. mee? Nee, die was er niet blij mee. Die zat in het bestuur, hè? Ja, klopt. En daarna heb je ook nog bij Onze Gezellen gespeeld. Ja. Dat is een, een club met allemaal vriendenteams, geloof ik. Daar zitten inderdaad heel veel vrienden in ja. ja. ja. Um, het was mij, ik, um, um, ja, door fysieke omstandigheden werd selectievoetbal wat, uh, wat, uh, wat lastiger. En onder andere uh, mijn broertje en een aantal collega's die, uh, die voetbalden bij OG in Elftal. Mm -hmm. En toen werd er gevraagd van, zou uh, je ons willen komen voetballen? Uh, nou goed, dat hebben we twee jaar volgehouden. Je hebt fysieke problemen, daarom is eigenlijk niks geworden. Wil je dat vertellen? Of? Ja, ja, geen probleem. Uh, ik heb uh, sinds een jaar of acht, negen, is het uh, met mijn reuma uh, ontdekt. En lange tijd ging dat eigenlijk allemaal best, best goed. Maar de laatste drie, vier jaar zit er wel echt een soort van achteruitgang in. Is het jeugd? Jeugd? Nee, nee. nee. Gewone reugd. Ja. ja. En bij mij komt het vooral ten uiting in mijn voeten. Ja, en goed, met voetbal is dat natuurlijk uh, ja. een extra handicap. Toch heb je trailersdiploma's. Ja. Welke heb je? Um, toenmalige uh, uh, JVT. Ja. Yeah. En um, daarna kreeg je oefenmeester 3-jeugd. Um, nou, die, die heb ik behaald. Toen ben je gaan trainen bij Schoten en bij ja. Kennemelo. Ja, ja, Schoten kon ik voor dat betreft toen nog niet loslaten. Um, en mijn vader ja, die zat toen inderdaad in het jeugdbestuur. Ja, dan blijven de lijntjes zo kort. Ja. Schoten is een mooie club. Ja. Uh, misschien mag ik het vertellen, maar je vader is ondanks overleden mm -hmm. was bestuurslid. En wat de Schotenaren voor jullie als gezin gedaan hebben, ja, vertel het maar. Um, hij is uh, um, zondag een week geleden, of uh, komende zondag twee weken geleden is overleden. En um, die middag uh, uh, ben ik samen met mijn broertje samen langs geweest. Was er een minuut zilte. Um, de vlag ging om half stok. Het was echt, echt heel mooi. Ook op de crematie zelf. Ja, ja goed, ik schiet er weer. Uh. Ja, toch geeft dat steun, hè? Ja, enorm. Ja, dat is geweldig. Dus je gaat daar niet weg? Nee. Um, ik, uh, nou goed, helemaal nu met, met, met de voetbalwebsite uh, um, Ja, kom je daar sowieso... Um, ja, ik, ik kwam er al regelmatig en dat zal gewoon zo blijven. Het, het is gewoon echt een hele mooie club. Je bent nu aan het studeren, journalistiek, ja. media. Ja. Dus je wilt verder in het vak? Ja, het bevalt gewoon heel goed. Ja. Het is leuk. Uh, mensen zijn enthousiast. Uh, toen we de website uh, Voetbal Haarlem begonnen, we, hebben we een plan gemaakt. Uh, dat we uh, het eerste jaar echt wilden uh, uh, benutten om de website op te zetten. Uh, dus uh, het nog niet heel is aan te pakken. Maar we lopen eigenlijk gewoon zes maanden voor voetbalinhaarlem.nl met, met wie doe je het? Um, we, hebben, um, we zijn begonnen met, met vier jongens... waarvan één de website uh, helemaal opgezet heeft. Uh, social media en dergelijke. Nou, die heeft dan nu niet zo heel veel meer te doen. Um, verder, uh, mijn broertje... die, uh, die, um, uh, die zit erbij. Uh, die is veel van, de, van de fotografie. Um, en we hebben nog hulp gehad... van iemand anders. Um, uh, die zit ook bij een aantal uh, verenigingen. En... Um, ja, die heeft nu ook niet zoveel mee te doen. Omdat er contacten zijn gelegd binnen heel veel verenigingen. Dus er wordt heel veel aangeleverd. Ja. Jullie hebben eigenlijk alles. Jullie hebben een hele mooie website. Maar al het nieuws komt gewoon op, op Facebook. Dat is natuurlijk geweldig voor de voetballiefhebbers. Hè? Ja. Dus mensen, als jullie het nog niet hebben... voetbalinhaarlem.nl Absoluut de moeite waard om je aan te sluiten. Heel toegankelijk. Het kost niks. Nee, het kost niks. Mm -hmm. Klopt. Um, het mooie is natuurlijk dat je niet alleen de vierde klas doet. Het Gaat verder. Ja, eigenlijk van de topklasse tot de, tot de zonder vijfde klasse. Met Waterloo, met Vogelazang. Ja, we proberen eigenlijk alles mee te pakken. Het is duidelijk dat des te hoger je voetbalt, des te meer aandacht je krijgt. Dus de clubs als HFC, als Edo, die krijgen al veel aandacht. Bijvoorbeeld in het Haarverdagblad en, en dergelijke. En wij proberen ook meer aandacht en meer tijd te besteden aan... De, de wat lagere klassen. Dus onder andere de derde klas op zaterdag. De vierde klas op zondag. We proberen alles mee te pakken. We gaan het zo even hebben over de zaterdag. Want voor Zandvoort is dat natuurlijk een, een heel belangrijke. Maar ja, het, het ziet er mooi uit. Dus mensen, doe het. Ga er naartoe. En uh, Martijn Prinsen heeft ook een goede muzieksmaak. Going to the Run. En dat is van Golden Earing. Heerlijk. <tied> Bed on New Year's Eve, he called me up at night from the other side of the world. Ed was always there, alright. It's got the looks of a movie star, it's got the smile of a prince. He ride a bike instead of a car. Like a child with the wisdom, true He's just a friend of mine He's got the rings and the colors He's got the wind in his hand. He goes and riding with the brothers He's got a fist in the air Going to the road. the film. reden deze plan. Ja, dit was het nummer van mijn vader. En nou heb ik op mijn uh, hoofd een koptelefoon. En daaruit hoor ik nu dat de telefoon afgesloten is. Want het is tijd om over wielrennen te gaan praten. Is het wel gelukt? Is André Jansen daar? Ja, hier ben ik. Hoi hey André. Wat een uh, tumult allemaal rond het wielrennen. Hè? Met die 200 watt motor die in die stang zit. Het is, uh, ze hebben weer wat te schrijven. De, de journalistiek die zich met wielrennen bezighoudt... Uh, is te lui of uh, er is geen geld om die uh, jonge journalisten uit te sturen... om naar de wedstrijden te kijken. En dan is het makkelijk om van elkaar over te nemen... dat er iemand een motortje in zijn fiets gezet had. Ik uh, vind het allemaal non-nieuws. Ja, maar, maar het gebeurt wel ondertussen. Ja, het is gebeurd. En, uh, het is ook wel eerder gebeurd. En ook Wiggins die zegt dat. Maar uh, als je dan de contacten hebt met de renner zelf... die uh, in Dubai zit op dit moment... en in Spanje en in Australië... Ja. zitten ze er allemaal verschrikkelijk om te lachen. Ja. Maar het is een feit dat je met een, bijvoorbeeld een 200 watt motortje... Ja. jij zelfs en ik zelfs een toerwinnaar berg op kunt verslaan Nou... Dat kun je, die kun je inderdaad op één bergje verslaan... maar om het uithoudingsvermogen <laughs> te hebben... op 22 dagen achter elkaar zo'n hand te fietsen... nou, dat hebben wij niet meer door Nee, niet? dat is waar. Dat is waar. <laughs> maar het, ik vind het een beetje opgeblazen allemaal. Het moet weer allemaal eh, een sensatie zijn. Als je de Belgische kranten ook ziet... het wordt opgeblazen tot sensatie. De talkshows zitten er vol mee. Ja. Praat over de sport, het is zo mooi. Ja. Maar heel even die Femke, die Femke van de Driessen, hè? geloof jij haar... Uh, ik denk dat ze wel iets weet. Want er is eerder heeft ze de cross gewonnen in uh, België... tegen die, die hele steile berg op. Ik weet het zo gewoon niet. En dat filmpje heb ik gezien. En daar waar ze normaal lost bij andere dames... daar rezen van ze weg. Hè, dus ik denk dat het wel eerder gebeurd is. En ach... Uh, we ja. hebben vroeger bij de nieuwelingen ook wel een stiekem een tandje te veel gestoken, gestoken. en dan hadden we voorsprong en dan stapten we de ronde voor het eind op een andere fiets en dan hadden we de wedstrijd gewonnen. Altijd. Sportmensen zijn altijd een beetje stout. Ja, ja, dat hoort er ook bij natuurlijk. Ja, het is het, het zijn een beetje straatjochisch, ondeugend. En dit uh, hoort er een beetje bij en maakt er nou niet zo'n enorme fraude van. En als je ermee wegkomt, is het lachen geblazen. Hè? Ik zie Henny Kuipen nog een klein stukje afsteken bij de Amstel Goldrace. Ah, dat had je niet moeten zeggen. Over het parkeerterrein. Nee, en, ja. en, en Sagan die, die soepetje eventjes opwipt. En uh, uh, ja. mijn broer Harry Janssen die eronder van Noord-Holland de eerste keer won. Omdat hij wist dat er in een grind lag, Klopt. maar als hij een klein stukje over het erf reed van een boer bij die hoek, dan had hij geen last van dat grind en hij was weg, hè? <laughs> en onze Amerikaanse vriend die een halve, halve kool afsneed, weet je? Ja, nou en uh, zo gebeurt dat nou eenmaal en als je het voordeel weet te halen maar ja, dit is natuurlijk pure fraude om een motortje in je fiets te zetten, ja. alleen ik vind het, de, het nieuws daarover een beetje opgeblazen, veel belangrijker nieuws is er uh, in de sport, dat het uh, zo'n grote opgang heeft in Australië in, ja. in Afrika enzovoort, en dat we vooral ook als Nederland grote successen boeken, He, tools, de Miel te slachten werd gisteren weer vijfde in de etappe in Australië, een zware berg op, ja. en, en waar Wout Poels derde werd, en nog steeds aan de leiding staat, in, uh, in Zuid-Amerika, of in uh, Spanje. Ik wil even over Wout Poels door, want die ja. Olympische Spelen komen eraan. Heeft hij daar nou een kans, denk je? Het zou me niet verbazen. Dus dan hebben we met Tom en met, met hem... Uh... Oh, zomaar, want er zit een hele lastige klim in. Ja. Ik heb het filmpje gezien dat de tinkoff daar aan het trainen waren, en die hele lastige klim, nou, uh, maak je borstman nat met Wout. Ja en uh, ja, ook een man als lieve Westra ja. die zie ik dat zou maar, die zie ik ineens verrassen want die was vorige week, is die jammer genoeg gevallen in uh, Australië maar die kan verrassen hoor Leuk, hè? en uh, dit seizoen gaan we een heleboel plezier beleven aan uh, Tom Dumoulin inderdaad en uh, aan zijn nieuwe knecht hè? Ja. Ja, Laurens ten Dam nou, het, het wordt allemaal erg leuk. Ik zie dat Kai Reuze de sterf van B6, is zevende geworden. Hij heeft er echt een hoofdrol gespeeld in de etappe. En, maar het belangrijkste nieuws van de laatste dagen is toch wel dat uh, Ruud Bakker is overleden, onverwacht. Tuurlijk. hè? En dat uh, is toch wel erg triest. Nee. Vooral voor zijn familie. Hij is na een jaar uh, hij is opgeknapt van een hartkwaal. Uh, ja. En ik heb hier op de voorpagina van WAF een prachtige foto gezet dat uh, Geri Kneeterman in 1978 wereldkampioen werd. En ik heb daaronder geschreven drie wereldkampioenen op een rij, want Piet Libres was botscoach ja. en Ruud Bakker was zijn verzorger die dag. Ruud was een man die nooit nam en altijd gaf. Juist, dat is een mooi verhaal van Guus van Holland, He, zelfs uh, gedeeld door Bert Wagendorp in alle kranten en uh, ja ik moet zeggen dat de mensen die echt nog enige literatuur in het hoofd en in de pen hebben zich steeds meer tot het wielrennen aangetrokken voelen want het is toch wel, ja heroïs vaak wat er gebeurt. Ja. En uh, als je dan, uh, we hebben een nieuw, nieuw lid ook van uh, WAF deze week, Gerard Koel, de oude, <laughs> oude krijger. En uh, ja, het, het gaat hard, we hebben nu 12.793 leden, Leuk. inclusief Co Gieling die er net bij is gekomen. Gerard Koel erbij is, vind ik fantastisch hoor. Ja, had ik nooit verwacht. Ik heb uh, jarenlang meer tijd met hem doorgebracht dan met mijn vrouw. <laughs> ja, dat zal wel. Jullie samen in de auto natuurlijk. Voor de NOS. Ja, er zijn verhalen te vertellen. Ja. Maar ik hoop dat. Uh, kijk, Gerard, dat hij erin kan komen. Dat hij het een beetje snapt hoe je naar. Um... Naar uh, WAF moet, toe moet komen. Want daar hebben de oudere mensen toch wel een beetje problemen mee soms. Hij, hij, hij, hij vroeg mij gisteren ook vriend te worden op Facebook. Dus hij is echt bezig met het spul. Ja, ik, ik heb een paar honderd uh, uh, kandidaten voorgesteld daar. Ja, leuk. En van jou wist ik dus dat jullie jarenlang ja. samen in de auto hebben gezeten... Ja. en de tour hebben gedaan. Dus dat, uh, die verhalen daarvan, ja, die zou ik graag willen optekenen. Ik had een armband om mijn rechterarm... en dan gingen we de auto uit om even te rusten en wat te drinken. En als ja. ik het lef had om met die arm tegen zo'n auto aan te komen... dan hadden we de hele dag ruzie. <laughs> ja, want het is, dat alles moet perfect zijn. hè? Alles moet perfect zijn. Koeltje, op zijn teentjes liep hij dan, op zijn Detto ja. Pietro schoentjes. Ja. Om maar geen steentje onder zijn Anketiel te krijgen <laughs> op de wielerbaan. Hè, ja, en dan, ja, ja. Alles moest perfect. Maar een geweldig mens hoor. Nog, hij had zelfs een jasje aan bij de reunie in de Zesdaagse. Uh -huh. Met het merkje aan de buitenkant genaaid. Ja, ja, ja dat heeft een vrouwtje gedaan. Dat, dat zal wel, dat is ook een bekendmerk. merk. Ja. <laughs> en dat, nou dat is hem. En dat is ook een beetje Kinkerstraat, daar komt hij vandaan. Maar Ik. hij kan wel uit de Kinkerstraat komen. Hij heeft nooit een, uh, een dingetje in zijn frame gehad. Hij heeft nooit die andere manier van vals spelen... verwijderbare zware magneten onder het zadel gebruikt. Nee. En, <laughs> en hij heeft ook uh, nooit van zijn leven uh, een motortje in het frame... of een, elektro, een elektromagnetische motor gehad met bedrading aan het achterwiel. Nee, er is wel een keer een affaire geweest met Henny Marines, maar die uh, laten we voor een uitgebreide anekdote Mag hij zelf een keer vertellen? <laughs> Juist. Okay. En, uh, Barry Hoban is jarig vandaag... de man die uh, met uh, Helen Simpson trouwde... nadat uh, ja. Tom Simpson jammerlijk was overleden. Ja. Uh, die is 76 jaar vandaag geworden. Ik kreeg net de felicitaties ook binnen van Graham Gilmore. Oh, dat is namelijk zijn zwager. Ja, wat leuk. <laughs> we gaan even ja. voor hem zingen. En wij gaan ja. verder met het programma. Dank je wel, André. Tot volgende week. Tot volgende week. Dag man, hoi.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 Van het begin tot het eindpunt stop ik erin wat eruit moet. Dan er vloog het een naden over mijn tempel, nu kan ik niet meer naar huis toe. Plannen verlopen wat anders, zo stond het niet in mijn draaiboek. Zie wat die man met de zeis doet, zie wat die man met de tijd doet: een nieuwe dag, nieuwe start. 400 wat fiets voor je bakkes, voer voor je hoe, voor je, voor, je, voor je hart. Zo fresh, zo clean, zo breng ik de rakkes. Verheerlijk niet meer waar ik eerder verstond. San, lopertjes keer ik weer om, zo is mijn wereld een bol rond. Ik ben, ik ben gekomen met mannen mannenmacht, maar breng het wel met een nonchalance. van een kind die zondags met een bal tegen de garage aantrap. Ik bouw bruggen, loop, loop eroverheen en krijg een kogel met mijn naam op En een onderschip blijkt daar we je iets voorstellen. Ik hoor je wel, maar stel je voor dat ik aan die ijs voldoe. Dan blijven we allemaal eilandbewoners. Zie wat een man met zijn ruimte kan doen. Ik heb wat goed, maar bij mij gaat het We gaan praten met onze gast van vandaag, Martijn Prinsen. En dat is de man van voetbalinhaarlem.nl. Want Martijn, een uh, maand geleden inmiddels... Hè, ja. was er een heel bijzondere avond uh, in het Wapen van Bloemendal. Ja. Dat was door jou georganiseerd. En daar waren alle trainers, behalve Guido. Maar... Behalve, ja, klopt, ja. ja. Um, nou, een kleine uh, uh, kanttekening. We hebben uh, uh, samen met uh, Robert Zand en Alex Nelissen... hebben we dit uh, hebben we dat toen gedaan... En um, ja, het was echt een geweldige avond. Het was ja. zo gaaf om al die gasten bij elkaar te hebben. Ja, het was echt heel ja. leuk. Hoe, hoe, ik bedoel, je moet wel heel erg thuis zijn in die wereld... als je iedereen zo makkelijk kan bereiken. Mm, nou, een aantal uh, uh, mensen, ja, die kennen we inderdaad persoonlijk. Um, maar bijvoorbeeld uh, BSM, ja, dat ligt natuurlijk niet om uh, uh, um de hoek. Nee. Ja, dat is een kwestie van uh, een belletje plegen. En uh, ja, iedereen die was zo enthousiast. Uh, echt een feest, he? ja. Zo kan voetbal ook naast het veld heel erg leuk zijn, hè? Ja, klopt. Het mooie is, al die, al die trainers... die um, zitten over het algemeen al jaren in het vak. En over het algemeen ook in de, in de, in de vierde klasse. We hebben bijvoorbeeld een, een Rocco de Vos van Geelwit. Die heeft daarvoor bij Sparmouden ook een vierde klasse uh, getraind. Um, Kees Nijens, die, heeft, uh, die zit nu bij Traswals en daarvoor bij Heel-Wit. Uh, bij al die lijntjes die lopen allemaal door elkaar. Ze kennen elkaar allemaal. Ja, dat, het is gewoon echt een hele leuke, hele leuke klasse. Trainers wisselen ook van club. Heb, ja. je, heb je nieuws? Um, gisteren is bekend geworden dat um, United um, een nieuwe trainer heeft. Um, Sjoerd Hamman. Um, op dit moment uh, trainer bij VW, zaterdag vierde klasser. Uh, die, uh, die gaat United uh, volgend jaar um, uh, onder zijn hoede nemen. Uh, hij begon dit seizoen nog als uh, speler van de, van de selectie, maar scheurde ze kruisband af. Ja, dan zit voetballen er niet in. Um, ja, dus hij, hij, ja, volgend jaar staat hij bij United voor de groep. Hartstikke leuk. Meer nieuws? Um, ja, in de vierde klasse hebben we een aantal uh, contractverleningen uh, gehad. Um, we weten inmiddels dat uh, Jasper Ketting nou, van, van Schoten dat, die, uh, dat die blijft. Um, we weten van um, Richard Hoogvorst van RCA, die blijft ook. Hebben we nog meer? Nou goed, we hebben natuurlijk Koninklijk HC, Waar uh, Ted Verdonkschot uh, volgend jaar uh, aan het roer staat. Omdat... Weet je dat ik dat heel leuk vind? Ja, het is ook een, echt een, een, een, een ras Haarlem natuurlijk. Ja. Heeft uh, um, onder andere bij, bij uh, toen nog betaalde uh, Haarlem... Heeft hij, uh, uh, is hij als stentrainer geweest. Hij heeft bij Edo gezeten. Ja goed, dat, dat past precies natuurlijk allemaal. Ja, dat past zeker. Wat denk je van de kansen trouwens... als we uh, nu het over HFC hebben? Wat denk je? Om te... Uh, Om te promoveren, daar geloof ik wel in. Ja precies, maar, uh, komende zondag. Tegen week ei. Het wordt een potje hè? Ja, ik denk dat uh, voor HFC... Uh, als, die, als die wedstrijd twee keer eerder geweest was... Um, toen H uh, WKE op het punt stond om om te vallen, toen was heel veel onrust. En dat is wel weer voor een deel weggenomen. Ja, maar toen had HC 7 geblesseerd. Daar zijn er dat nu nog weer onder andere, ja. De prijs uh, is weer helemaal speelklaar. Ja. Dus, uh. ja. um, HC thuis? Ja, onverslagen sinds 18 oktober. 18 oktober moet je na. Eigenlijk. Ja, dus ja, ja, goed. Waarom niet? Ja. ja. Alleen van He van Heracles verloren. Ja. Ja. Anders was er misschien een, uh, nog een verrassing mm -hmm. geweest, hè? dat beken toernooi. Ja, dat, dat ja, die die thuis tegen Eindhoven, dat was natuurlijk één groot feest. Ja. Nou, uh, ik lees uit ook hoor. Uh, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Maar goed, dat had een ander, ander resultaat. Ja. Uh, maar ja, HFC, ik denk dat, dat ieder, iedere Harlemmer, iedere voetballiefhebber dat die trots mag zijn op, uh, op HFC, wat ze op dit moment allemaal doen. Maar de tijd dat ze allemaal eens komen zondag. Want er staan uh, 250 mensen langs de kant. Wel te weinig. Dat is toch belachelijk. Heel weinig. Haarlem Sportstad. Mensen naar, naar de Spanjaardslaan zondag. <laughs> twee uur. WKE. Ja. Woonwagenkamp Emmen. spelen het mooiste voetbal eigenlijk. Naast HFC nou, in die topklas. Het is echt goede ploeg. En het wordt echt een wereldpartij. Ja. ja het zijn twee, twee teams die um, um, willen voetballen. Uh, waar HFC afgelopen weekend tegen gespeeld. Tegen, tegen OEC. Race. Die willen niet voetballen. Die zijn alleen maar aan het, aan het uh, precies ja. uh, tempo totaal uit het spel halen. Ja. Um, veel meer bezig met de randzaken. Hè? Ja, en goed, uh, WK is een ploeg die wil ook gewoon voetballen. Dus het gaat een, het gaat een leuke wedstrijd worden. Uh, OJ de Zee, ik bedoel OJC, hè? Uh, die bestuursleden zeiden in de, kleed, in de bestuurskamer na afloop van... jongens, we hebben helemaal geen trek in die topklasse meer. Nee. Laat ons toch lekker in de hoofdklasse spelen? ja. Vreemd. Maar ook in de hoofdklasse kunnen ze met dit voetbal niet veel... Nee, te, dat denk ik ook niet. Uh, maar OJC is ook een, een vereniging. Ik geloof met 2400 leden. Ja. Het is een he echt enorm groot. Ja. Ja. En dan, Groter dan wij. Ja, en dan ja. op dit niveau het niet bij kunnen benen. Of het niet willen. Ja, vreemd. Een bonje in de, in de rust. Ja. Tussen, uh, on, tussen de trainer van HC HFC en, en uh, de aanvoerder van OJC. Het is, het is altijd wat. Ja. Ja het, is ook gewoon, ja, het is geen leuke ploeg om tegen te voetballen. En er staat in het Haarlems Dagblad... Mike van der Ban, de ster van normaal... was totaal niet in de wedstrijd. Nee, flauwkul. Je kan in zo'n wedstrijd niet voetballen. Nee. Die gasten schoffelen nee. alleen ja. maar. Zondag wordt het beter. Zondag wordt leuk. Twee uur slaan. En jij had muziek. Ik weet niet wat uh, er nu klaar staat. Ik ben altijd heel benieuwd hoor. van die techniek. Snap ik helemaal niks. Maar we hebben gelukkig een hele goeie vandaag.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 Om hier te blijven staan Wel mooie muziek. Uh, Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou. We gaan het uh, over het Zandvoortse voetbal hebben. Martijn Prinsen, gast van vandaag in de Watertorensport. Want dat gaat ongelooflijk goed, hè? Dat gaat heel goed. Ja. 8-0 tegen IJmuiden. Ja. Dat is, ja. Ja, wat ik, wat ik tegen je zei. Het is een, een, een uitslag. Um, ik vind IJmuiden, wat dat betreft, niet eens zo'n heel slechte ploeg. Nee. Uh, maar Zandvoort is, uh, uh, is dit zo'n heel degelijk. Um, staat heel goed. Um, ja, Larry de Mulder die heeft um, volgens mij ja, de zaak allemaal, allemaal uh, goed op de rit staan. In 8-0. Er lopen een paar uitblinkers natuurlijk. Want Maurice Mol maakte er gelijk weer twee. Klopt. Maar het leuke is dat de verdediger drie, drie keer scoorde. Ja, linksback Jesse uh, Haan. Die, ja. die vind je ook goed, hè? Ja, het is een. Uh, um, uh, de, de, de Linksback uh, links is het, linksachter. Uh -huh. um, hij, uh, hij is snel, hij is sterk. Um, en hij is nog heel jong. Dus wat dat betreft. Uh, en, en Ja, goed, hij is. Zandvoort, uh, um, um, uh, die won de belangrijke wedstrijd dit jaar uh, bij thuis, tegen buiten ja, Met, uh, met 1-0. Dus. En mm -hmm. hij, hij nam de straks op. Mm -hmm. Ja, goed, als je nog zo jong bent. Um, Linksback zijn over het algemeen niet de meest. Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, belangrijke spelers in het elftal. Dat zijn toch meestal de, de, de, de middenvelders. En... Maar goed, hij, ja, die jongen doet het gewoon heel goed. Bij Ajax is de linksback ook de belangrijkste speler op het ogenblik. Hè? Van Dijk? Ja. ja. Of, oh, Dijks bedoel ik, ja. ja. Uh, ja, ja Dijks doet het ook, uh, bij Ajax doet hij het ook prima. Hey, die, die klasse van Zandvoort, hè? als je de uitslagen hoort als 8-0 en 12-1, dan lijken die verschillen heel groot. Maar zoals jij net al zei, Ajax is helemaal niet zo'n slechte ploeg. Nee, dat klopt. Het is wel zo. Um, op, op, op zaterdag is het verschil tussen um, de, uh, zeg maar de tweede klasse en de, en de vierde klasse is echt enorm. Um, ja, en goed, ergens in die derde klasse ga je dat verschil zien. Ja, ja, ja. En ja, de, de, de, het verschil in, in de derde klasse tussen de top, dus Zandvoort en Buitenveldert, en de, de, de, de, de ploeg onderin, ja, het, het is niet de eerste keer dit jaar dat, dat we van zulke uitslagen, uh, dat we die zien. Wel grappig. Ja. Uh, zondag speelt Zandvoort niet. De week erop wel. En dat is een heel belangrijke. Want dan gaan we naar VVC. Mm -hmm. Die staan uh, vier punten achter. Ja. Maar werd het minder gespeeld. Ja. Wat denk je? Um, ja, VVC. Um, verschillende uh, ploegen. Uh, ervaren VVC als een, um, um, een lastig ploeg om tegen te voetballen. Ze zijn uh, um, um, fel, agressief. En op het moment dat het bij VVC voetballen niet gaat, gooi ze gewoon echt letterlijk de, de beuker in. Maar goed, ja. Zandvoort staat niet voor niks zo hoog. Nee. VVC en Zandvoort staan gelijk in de, de strijd om de periodetitel. Ja. Exact precies gelijk. Dus het is wel een wedstrijdje voor ons. Het is week. zeker een wedstrijdje. Ja. Ja, ik, uh, Zandvoort heeft natuurlijk de. de um, uh, het doel voor ogen om, om te promoveren. Hè? Ik bedoel, Zandvoort is, ja, is heel lang een tweede klasse geweest. Nou, niet gebeurd, dan gebeurt het nooit. Ja, en vorig jaar zaten ze er al tegenaan. Dus het moet nu, wel, het moet nu gewoon gebeuren. Ja. Maar dat kan ook. Ja, met deze groep zeker. Ja. Heel even de andere sporten. Want Joop van Nes, vorige week zat hij bij de burgemeester. Ik denk dat hij nu ook weer een heel belangrijke afspraak heeft. Dat is gewoon niet te bereiken. Maar ZTC, de handbalsters, die zijn weer uh, op de goede weg bezig. Die... Uh, hebben zelfs, uh, hoe zit dat daar precies, uh, uh, Monnikendam werd van verloren. De ongeslagen status van ZSC werd toen gebroken. En Monnikendam aast nu op de eerste plaats van de ranglijst. Die met één wedstrijd minder gespeeld en slechts twee doelpunten minder dan Zandvoort binnen handbereik is. Zandvoort zal dus alles uit de kast moeten halen om een kampioenschap binnen te halen. Dan de dames spelen zondag om 12 uur in de Amsterdamse Kalendhal tegen het vierde team van Westlijf. En dat moet geen probleem zijn. En dan bij het basketbal. De wedstrijd tegen het op één na de laatste laatste plaatsstaande MBCA... afgelopen zondag in Amsterdam... is door koploper de Lions kinderlijk eenvoudig gewonnen. In de tweede helft werd het gas behoorlijk teruggedraaid... maar toch werd het nog 41-74. Lions was dit seizoen met zeven mijlsluizen door de competitie. Ron van der Meij scoorde 32 keer Wiebe de Jong 13... en Jaap Jongbloed als Jaap van der Meijs kwamen tot 12 punten. Komende zaterdag speelt Lions om 7 uur in de Corvus Sporthal tegen het vijfde team van het Einmuidse Akrides. Dat in eigen huis zich bijna tot een reuze dode had ontpopt. Een niet compleet Lions won toen tegen nauwe met 51-55. Dus ook dat wordt een spannend potje. We gaan nog even naar muziek, want jij hebt een heerlijke muziekhuis gehad. Maria Mena, Just Hold Me, waarom die? Um, nou, ik heb niet heel veel um, zangeressen um, op, de, op de lijst staan. Maar ja. Um, ja, Maria Mena, ik vind het een... een uh, sowieso is het een mooie vrouw om te zien. Maar ze, <laughs> maakt, ze, maakt, ook, ze maakt ook goede muziek. Ja. En ja, dit nummer uh, springt er wat mij betreft wel, uh, wel bovenuit. Maar voordat Jonas hem gaat draaien... even terug naar die wedstrijd volgende week. PVC tegen Zandvoort. Wie wint er? Ehm... Um, ik denk dat het een gelijk spelletje wordt. Uh -huh. Waarom? Ten eerste omdat VVC thuis speelt. Ja. En um, het is geen makkelijke ploeg om tegen te gaan voetballen. En ja, ik, op de een of andere manier, dat, dat, dat voel je soms. Ik, ja, ik denk dat het een gelijk spel wordt. En dan heeft Zandvoort wel een... een um, die achterstand wordt wel weer groter natuurlijk dan. We vragen het Maria mee. Precies. <coughs> as I am I need your reassurance Uncomfortable as you are You count the days But if I wanted silence I would whisper And if I wanted loneliness I choose to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 Zandvoortse Courant, uh, die was heel druk. en Die was even vergeten dat wij altijd om kwart voor een, uh, een uitzending hebben. Maar hij is nu wel aan de telefoon, want hij wil nog even met ons praten... over die twee sportieve Syrische vluchtelingenbroers, Mo en Allah... die ja. in Zandvoort in een uh, gastgezin zaten en die naar Loon op Zand moesten. Wat een belachelijk gedoe. ook. Ja, daar ja, ben ik helemaal met je eens, Zennie... Um... Helaas um, is de, dat COA is een verschrikkelijk logge uh, organisatie... ...waar uh, recht is recht en krom is krom... ...en zwart is zwart en wit is wit en grijs bestaat niet. Uh, ze hanteren dus uh, volledig en dan ook helemaal de regels die gesteld zijn... ...en dat is de ellende. Ja, je ja. doet er niets tegen. Ik, ik heb het van de week met, met Politiek soms met een paar figuren over gehad... ze spreken er schande van, maar je kan er niets tegen doen. Dat is de ellende. Jullie hadden wel uh, een mooi stuk in de krant. Mo is een triatleet. Ja. Alla zwemt. Ze zijn bij Sam Aver in huis gekomen en hebben met de medewerking van heel veel personen, onder andere de Rotary en, en Jos Kras, sportfaciliteit gekregen. Nou, ja, dat ja, ging geweldig. De Jos Kras is helemaal een topper, hè? Ja, fantastisch. Ja, die is uh, echt helemaal goed bezig. Jong jongen heeft ook alo gedaan, dat is dus niet niks, laten we eerlijk zijn. En uh, ja, die, die is daar helemaal voor in. Dat, dat is ook... Uh, zwemmen en schaatsen, dat zijn, zijn sporten. En dan mag je ook nog graag een balletje slaan. Uh, met uh, met zo'n klein balletje in die grote clubs, weet je wel. Uh, maar, maar die man die is uh, helemaal goed bezig. En als jij talent hebt en uh, dat wordt ontdekt... dan uh, wil je, je graag opvangen en dan helpt hij je... en dan steunt hij je aan alle kanten. Ja, dat... uh, geweldig. Dus. Ja. Maar wat, uh, wat ik even over, over Mo wil zeggen... Er zijn niet zoveel triatleten in Nederland, van een behoorlijk niveau, laat ik zo zeggen. Hij is toch in Japan geweest, laten we eerlijk zijn. Ja. En dat is, daar wordt niet eerst de beste uitgenodigd. En in Nederland zijn weinig triatleten. De top is heel erg smal. Ja, en als hij een, een, een status kan krijgen, uh, dus dat hij uh, um, zich mag vestigen en mag werken hier in Nederland, dan, dan kan die jongen tot aan de, echt tot de top komen. En dan mag ik voor Nederland uit gaan komen. Ja, dat zou geweldig zijn. Ik begrijp zijn, niet dat die zijn. status niet gegeven is, Joop. Misschien moeten we na het nieuws nog even verder praten over dit onderwerp. Want het is te belangrijk om te laten gaan. Maar het is in helaas tijd. Het nieuws wacht. Ja, ja. Ik kom zo bij je terug. Ja, graag. Tot zo. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.